Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een achtervolging door Limburg en Duitsland zijn twee agenten gewond geraakt. Hoe dat precies gebeurde is niet duidelijk. De agenten gaven het begin van de avond een stopteken aan een man omdat hij opvallend reed. Die sloeg toen op de vlucht en ramden vervolgens meerdere auto's en ook een busje van de Marais Uiteindelijk kwam de man in een weiland terecht en probeerde hij er nog te voet vandoor te gaan. Dat lukte niet en toen bleek dat hij geen rijbewijs had en verdovende middelen bij zich had. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan om Rafa binnen te vallen goedgekeurd. De bedoeling is dat de bevolking in die stad in het zuiden van Gaza wordt geëvacueerd. Ge ge maar waar naartoe, dat weet niemand. In het relatief kleine Rafah zijn bijna anderhalf miljoen Palestijnen. Veel van hen zijn al op de vlucht. Veel landen vrezen voor een humanitaire ramp. En er komt een nieuw onderzoek naar het mogelijke wangedrag van Christian Horner... de baas van het Formule 1-team van Red Bull. Horner werd door een medewerker beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag... Er werd vrijgesproken, maar volgens de Telegraaf gaat de vrouw in beroep. In Velsen, in Noord-Holland, doen gemeenteraadsleden een opvallende oproep. Stop met ons te intimideren. De gemeente wil een asielzoekerscentrum in het dorp... maar daar zijn veel inwoners het niet mee eens. Een lokale actiegroep protesteert tegen de komst van een AZC. Hoe voelt het voor de mensen hier? Hoe voelt het? De mensen die hier wonen, hier achter ons, die voelen zich bedreigd. Terwijl de gemeente zegt, de belangen van de bewoners... Die tellen niet voor ons. Ja, maar geeft dat de bewoners dan vervolgens weer het recht om de nee, steden niet. Nee, te Nee, natuurlijk niet. Te bedreigen, en te intimideren? Nee, dat moet je nooit doen. Dat is nooit op zijn plaats. Nooit. Ja, bewoners stuurden afgelopen maand ruim 50 boze brieven. Zulke dingen gebeuren niet alleen in Velsen. In heel Nederland stijgt het aantal bedreigingen richting politici. Het weer. Vanavond is het zo goed als droog. Vannacht komt de regen overal terug. Morgen laat de zon zich vaak zien bij een gat of elf. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu zie het stay right on the disco so much freedom in my bones. I'll stay in right the morning. It's too funny for it to disappear. Help, help, help Show my music me It's time to you believe, you believe.